9 uur. Maaiens. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. De schietbaan van de politie in Amsterdam is onveilig, zegt de politievakbond ACP. En de industrie ziet de toekomst zonnig in. Het belangrijkste nieuws krijgt u van Elisabeth Stijns. Ondernemers in de industrie zijn zeer positief over de economie en de groei van de productie. Het CBS meet elke maand het producentenvertrouwen en niet eerder kwam er zo'n hoog cijfer uit. De meeste ondernemers zien het aantal orders toenemen en hebben relatief weinig op voorraad. Er moet dus flink worden geproduceerd om aan de vraag te voldoen. En dat betekent ook dat ondernemers verwachten dat ze meer personeel nodig hebben.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 Het weer tot slot. Op veel plekken is het meer dan 5 graden onder nul. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar rond het vriespunt. Vooral in het noorden, maar ook lokaal in het oosten... kan een sneeuwbui vallen. Verder afwisselend zon- en wolkenvelden. Morgen is het zonnig en smiddags rond de min 4 graden. Verkeersinformatie van de ANWB. Arnoud Broekhuis. Er staat nog zo'n 60 kilometer land. De meest opmerkelijke door ongelukken op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 6 kilometer door een aanrijding... Is daar één reis ook dicht en de vertraging is drie kwartier. Dan op de A12, Utrecht richting Den Haag voor Voorburg, vier kilometer. Dan is een ongeluk gebeurd bij de Velsertunnel op de A22. Daardoor staat er vanuit Haarlem richting Vels een lange file. En de vertraging is daar een half uur. En tenslotte de A58, Eindhoven richting Breda. Daar staat tussen Moergestel en Tilburg acht kilometer na een ongeluk. En de vertraging is daar 20 minuten.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 U hoorde het eerder al, de schietbaan van de politie in Amsterdam is onveilig. Politiebond ACP wil dat die baan sluit, omdat er onvoldoende veiligheidscontroles zijn. Gerrit van den Kamp is voorzitter van de ACP. Meneer van den Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met die baan? Nou, wat ons betreft van alles. Er zijn afspraken gemaakt over de veiligheid van die banen. En niet alleen die, maar van alle politiebanen. Ja. En deze is onderzocht op die veiligheidseisen door het ministerie van Sociale Zaken. En daar blijkt van alles aan te markeren. Uh, het gaat dan bijvoorbeeld om metingen rondom geluid... Uh, voldoende bescherming tegen allerlei stoffen die door de lucht wandelen uh, als er veel schoten afgevuurd zijn en uh, instructeurs die daar rondlopen. Uh, maar ook uh, nou, de toestand van de baan zelf, dat het uh, gevaar opvallen... Uh, al dat soort zaken meer, met, uh, waardoor ongelukken op de loer liggen. Hm. Ik begrijp dat er al twee jaar klachten zijn over uh, gehoorschade... en ook die klachten aan de luchtwegen ook al vaker voorkomen. Uh, waarom uh, is dat juist een probleem van de laatste twee jaar? Nou, het speelt inderdaad al uh, wel langer... maar mensen beginnen er nu serieus last van te krijgen... omdat ze er vaak lang werken. Wij hebben daar uh, in 2015 afspraken over gemaakt met de politie... Uh, hoe dat te doen en op welke manier dat te meten... zodat je daar wat aan kunt doen en de juiste bescherming kan bieden. Mm -hmm. En daar is tot op de dag van vandaag onvoldoende of niets aan gedaan. Ja, heeft dat iets te maken met het uh, nieuwe dienstwapen? Um, het nieuwe dienstwapen brengt bijvoorbeeld met zich mee... dat het meer geluid produceert bij het afvuren van schoten... Um, op zich is dat geen punt, maar dan moet je wel als werkgever... en dat is ook een verplichting die afgesproken is... metingen doen om te zorgen dat je de juiste beschermingsmiddelen kunt bieden. Want anders treedt er gehoorschade op. En ook dat blijkt niet gedaan te zijn. Ja, uh, geen aanpassingen dus. En uh, heeft dat te maken met bezuinigingen? Daar denk ik dan gelijk aan. Wij weten het eerlijk gezegd niet. Um, deze afspraak is wat ons betreft een afspraak. Hier gaat het over de veiligheid en de gezondheid van politiemensen... Mm -hmm. um, Ongelukken uh, moet je zoveel mogelijk voorkomen. En de politie doet daar absoluut onvoldoende aan als het om deze situatie gaat. En uh, wij hebben dus ook het ministerie van SZW gevraagd te gaan handhaven. Wat zegt de inspectie allemaal over die banen? Uh, de inspectie heeft geconstateerd dat in Amsterdam... dat is de enige die ze onderzocht hebben op dit moment... Ja. Uh, absoluut niet aan de eisen wordt voldaan. Daar krijgt de werkgever even de tijd voor om dat alsnog te doen. Maar wij denken dat in de andere schietbanen er ook problemen zijn. En dat wij dus om die reden vragen om alle schietbanen te onderzoeken op dit soort zaken. Ja. Zijn de problemen wel uh, snel te verhelpen? Want uh, de politie oefent nu toch al uh, te weinig op schietbanen? of uh, Althans, dat begreep ik. Nou ja, dat, dat, dat kunnen we op dit moment niet weten. Omdat we één ding wel weten. De spelregels die afgesproken zijn, worden niet nageleefd. Uh, de kordesleiding zegt, ja, we willen goede werkgever zijn... dan moet je dit soort dingen dus ook nadrukkelijk doen. Ja. Dat gebeurt dus nu al jaren niet. En wat er precies markeert en hoe snel het kan... ja, dat kan per schietbaan verschillen. Maar dan moet je het wel eerst weten en onderzoeken. Ja, maar ik bedoel, u zegt sluiten. Maar ja, waar moet je dan oefenen? Ja, dat vraagstuk. ik... Uh ligt dan op tafel, maar um, ja, dan zien we wel in overleg hoe dat verder moet. Uh, op dit moment kunnen we daar het antwoord niet op geven. Hmm. Uh, maar op deze manier doorgaan brengt ook grote risico's met zich mee wat ons betreft. Ja, het moet klaar zijn wat u betreft daar op die baan dus in Amsterdam. Gerrit van den Kamp, voorzitter van de ACP. Dank u wel. 14 minuten over negen. U luistert naar het NWS Radio 1 Journaal. En dit was The Weekend, I Feel It Coming. De kritiek van Jan ja. publiek. En het is tijd voor reacties of vragen. Ja, we hadden het vanochtend over de hygiëne in vakantiebungalows. Daar is van alles mis mee. Dus iedereen die nu nog aan zijn ontbijt zit... moet dat maar even aan de kant leggen. Want dit kwam de consumentenbond allemaal tegen. Dikke lagen stof, haren... Kalk, schimmel, beestjes, teenagels, etensresten, eh, druipsporen, vlekken, urine. Ja, noem het maar op. Vooral dat druipsporen. Ja, wat wou ik ook net zeggen. Met name de druipsporen die, uh, die blijven hangen in mijn hoofd dan. Het nieuws uh, lokt nogal wat reacties uit. Twitter um, twittert onder meer, ach, Centerparks, wie is er niet resistent mee geworden? <laughs> en Arjen schrijft, ik denk dat die schoonmakers juist ontzettend hun best doen, dat denk ik uh, ook. Denk ik Marcel om, eh, vraagt, heel weinig tijd oh. uh, Ja, sorry. Die vraagt, hoeveel, hoeveel tijd hebben die schoonmakers nou eigenlijk voor een huisje? Uh, nou, dat weet onze verslaggever, die daar in Centerparks was, die weet dat. En dat was, um, hij zegt, een uur en een kwartier per huisje. Nou, dan moet je wel behoorlijk doorwerken. Je, ja, zeker als er uh, behoorlijk gefeest is. Wat toch ook wel vaak gebeurt in die huisjes, volgens mij. Ja. Dan nog een gratis tip van Christel. Zij boekt altijd huisdiervrij en rookvrij. Misschien scheelt dat nog een beetje, twittert ze. Okay. Goeie tip. Ja. Verder hadden we het vanochtend over de oorsprong van Tiaf. En mocht u zich afvragen, wat is Tiaf eigenlijk? Dat is een Friese jongensnaam, Charles dan, denk ik. Ja, nou dat klopt op zich wel. Maar dat was maar het halve verhaal. Er kwamen heel veel uh, reacties op. Ja, misschien moeten we eerst even zeggen wat de aanleiding was. Want het ging over de ijsvereniging TIAF in Arnhem. En toen vroeg ik aan Mark welke TIAF was er nou eerder. Arnhem of herenveen. En toen werd ik ook gelijk al geholpen op Twitter. hoor. Heel snel. Had ik uh, ook natuurlijk zelf kunnen googelen Ja, het is gewoon zo. Uh, maar uh, Heerenveen als je dat zo mag zeggen, wint, want die bestond al langer. Ja. En toen kwam bij ons waarschijnlijk de associatie... oh ja, Tjalf, een Friese naam, maar er zit meer achter. Ja, nou, dat is inderdaad nog meer over te vertellen. Tjalf is, is er wel een Friese jongensnaam, dat klopt wel, zegt Orma. Maar die is afgeleid van Tjalfi, en dat is het hulpje van Thor... uit de Germaanse mythologie. Hmm. En Tjalfi stond bekend om zijn snelheid en zijn kracht. En Thors favoriete bezigheid, als je dat ook nog wil weten was het doodslaan van reuzen. Mooi. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn Zo is het. En dan uh, gaan we even kijken naar... Uh, hopelijk toch het staartje van de file inmiddels van de ochtendspits. Um, hoe gaat het daarmee, Arnoud? Pinfiet, er staat nog zo'n 40 kilometer file in ons land. En de meest opmerkelijke staan nog altijd op de A22... Vanuit Beverwijk richting Velsen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Velsen tunnel. De tunnel is ook tijdelijk dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot een half uur. Ook een aanrijding op de A50, Eindhoven richting Arnhem bij Ravenstein. 6 kilometer, twee rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. En op de A58 richting Breda staat bij Tilburg nog altijd 7 kilometer. Met een vertraging van 20 minuten. De laatste betreft de N276. Dat is in Limburg-Brunsum richting Maasbracht. En daar staat bij Brunsum 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. Oké, okay, dankjewel Arnoud. Waar lopen homo-jongeren tegenaan als het gaat om de acceptatie van hun geaardheid? Dat onderzocht socioloog Jantine van Lisdonk voor de Vrije Universiteit Amsterdam. Het blijkt dat deze jongeren zich wel geaccepteerd voelen, dat is het goede nieuws. Maar toch dagelijks in situaties terechtkomen waarin ze met hun hetero-vrienden... bepaalde onderwerpen liever toch niet bespreken. Jantine van Lisdonk, socioloog dus bij kenniscentrum Rutgers... en promoveert vandaag aan de VU. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in uw onderzoek stelt u dat er uh, weinig aandacht is... voor ja, de dagelijkse gebeurtenissen. Waaruit dan blijkt... Als ik, u moet me maar corrigeren als ik het niet goed zeg... dat heteroseksualiteit de norm is. Hè? En, en, en die ongemakkelijke ontmoetingen hebben dan impact op homo... en, en ook, laten we die niet vergeten, biseksuele jongeren. Uh, ja, dat klinkt heel algemeen ja. en daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar kunt u uh, een voorbeeld van zo'n situatie uh, geven? Precies. Uh, nou ja, wat inderdaad wel blijkt is dat uh, nou ja, hom homofobie komt ook nog wel voor in Nederland, in die zin van hè, echt eh, ernstige negatieve reacties krijgen. Maar wat natuurlijk veel vaker voorkomt, uh, is dat het toch op een gegeven moment... een issue wordt of een kwestie wordt uh, zonder dat het er eigenlijk toe zou moeten doen. En daar is eigenlijk veel minder aandacht voor. Dus ik merkte ook wel in de, in de gesprekken met jongeren dat ze zich inderdaad geaccepteerd voelen. Maar als je dan wat uh, verder gaat in het interview, dan merk je toch dat ze er gemiddeld dat ze er gewoon een paar jaar over deden... om het voor het eerst te vertellen tegen iemand. Of dat, ze, um, dat het steeds opnieuw weer toch even een kwestie is... van ga ik het wel vertellen deze, tegen deze persoon of niet? Of uh, spreek ik over uh, mijn vriend of over een vriend? Ja. Um, dus op die manier het inderdaad bleek wel dat het er toch gewoon nog wel toe doet. En dan gaat het dan om si over situaties zoals bijvoorbeeld... Uh, ik noem maar even uh, een jongen met zijn hetero vrienden... niet zo makkelijk over daten of over seks heeft omdat hij dan toch bang ja. is voor de reacties? Ja, precies. Ja, dus eh, jongens onder elkaar... Eh, die praten natuurlijk makkelijk over daten of over seks. En dan heb je toch het gevoel... Uh dat het niet de bedoeling is dat jij daar ook over praat. Uh, over jouw dates en zeker niet over seks. Ja. Um, hè, of over verliefdheden. Dus ja, dan heb je toch het gevoel... Um, nou, het is ongemakkelijk misschien voor jezelf... maar je hebt vooral ook het idee dat het dan ongemakkelijk is uh, voor je vrienden. Ja. Of dat je jezelf er ook een beetje buiten plaatst. En bij wie ligt dat dan? Want ligt dat vooral aan de jongere zelf? Dat hij vooral ja. denkt dat het een bepaalde reactie oproept? Um, en het dus ook niet probeert? Of ligt het dan aan zijn of haar omgeving? Ja, dit is natuurlijk een beetje een combinatie van beide. Want uh, deze jongeren groeien natuurlijk op in diezelfde omgeving. Dus het is toch wel dat ze eigenlijk impliciet dan uh, toch de signalen of de boodschappen wat krijgen. Uh, het is wel geaccepteerd, maar doe wel normaal of vestig er niet te veel aandacht op. Of ik hoef er niet te veel over te weten. Um, dus ja, aan wie ligt het dan? Dan ligt het toch eigenlijk aan beide. En, en je kunt het natuurlijk inderdaad proberen door gewoon wel open te zijn of wel alles te vertellen. En, uh, en er nergens rekening mee te houden in je gedrag of in je uiterlijk, et cetera. Uh, en dat zal bij sommige jongeren goed uitpakken en bij anderen wat minder. Ja, je moet maar het is dus ook... wel de boodschap die eigenlijk in de omgeving nog wel aanwezig is. heteroseksualiteit ja, natuurlijk... is toch de norm of wordt, de, wordt verwacht. Ja. Je moet natuurlijk maar het zelfvertrouwen en de kracht hebben om dat te durven zeggen ja. dan. Uh, want het gaat natuurlijk om uh, mensen met, uh, op jonge leeftijd. Wat doet het ja. met, met jongeren? Heeft u het idee dat, dat die jongeren daar dan uh, op langere termijn ook last van hebben? Ja, kijk, daar gingen ze heel verschillend mee om. Uh, sommige, jong sommige jongeren voelden zich uh, echt heel anders, hè? ook wel heel erg alleen uh, daarin um, en dat kon, voor sommigen bleef dat ook wel zo, uh, anderen gingen inderdaad wel uh, ja, vaker uh, ja, toch wel gewoon open zijn of zichzelf zijn. En, en sommigen benadrukten juist dat, dat ook heel erg, hè? die, die omarmen het juist en die hadden zoiets van ja, dit ben ik en uh, zo ben ik. Um, en dat is natuurlijk ook wel weer een iets andere reactie... dan uh, de rekening mee houden. Ja. Ik zei al in de introductie met nadruk... dat het ook uh, biseksuele jongeren betreft. En die hebben het, ja. als ik naar uw onderzoek kijk... eigenlijk nog veel moeilijker dan homo-jongeren. Want uh, homo-jongeren uh, ja, merken dat het meer geaccepteerd is... dan biseksuele jongeren. Ja, klopt. Dat heb ik inderdaad gemerkt. En dat was ook niet iets wat ik uh, vooraf had verwacht. Het is echt wat uit het onderzoek naar voren kwam... Um, ze hebben inderdaad wel... Um, nou je ziet dat ze, dat ze nog veel minder open zijn uh, naar hun omgeving. Uh, je ziet ook dat ze zich uh, minder geaccepteerd voelen. Ze hebben ook vaker suïcidepogingen gedaan. Dus het, het, um, er is inderdaad daar echt wel iets meer aan de hand. En um, wat, nou ja, wat ook heel erg bleek is ook in de interviews met homo-lesbische jongeren... Uh, uh -huh. dat zij ook niet altijd biseksualiteit serieus namen. Of het als een echte seksuele oriëntatie zagen. En uh, sommige biseksuele jongeren die ik sprak, uh, die gaven ook aan. Ik, ik zou willen dat ik gewoon, gewoon duidelijk homo of lesbisch was, mm. maar niet bi, dat is dan toch ingewikkeld. Um, en, uh, ja, je hoort dat, net nergens bij eigenlijk. Ja, nou ja, je hoort nergens bij. Uh, de wereld zit toch nog heel erg hetero-homo in elkaar, uh, qua denken, de veronderstelling is als je niet hetero bent, dan ben je homo en mm. ja, dit is ja, een beetje van beide, allebei. Uh, en ook weer iets anders. En je ziet dus ook wel weer uh, spe ja, specifieke voordelen die ze dan spelen. Ja. Um, dus daar zit inderdaad nog wel iets extra's. Dus je zou dat B4B kunnen noemen. Ja, en dan, dan wordt het ook gelijk een probleem. En u, u schrijft al aan dat er aan de ene kant uh, optimisme is, hè, dat, er, dat er een ontwikkeling is dat de jongeren zich steeds vaker wel geaccepteerd voelen, uh, althans homo-jongeren dan. Nee. Um, maar dan gaat het om die nou ja, subtiele vormen van intolerantie, als ik het zo mag formuleren. Hoe kan je ja, dat, ja. ik zat te denken, hoe kan je dat uh, veranderen? Ja, hoe kan je dat veranderen? Dat, nou, ik denk dat dat in ieder geval begint bij uh, bewustwording. Uh, dat we zover zijn, dat dat er nog is. En we hebben heel erg in Nederland het, uh, het beeld van onszelf. Uh, dat we heel tolerant zijn. Uh, en dat is natuurlijk een beeld dat we ook graag van onszelf vasthouden. En, en daar passen die ongemakkelijke ontmoetingen en die subtiele intolerantie. Uh, die passen daar natuurlijk niet heel erg goed bij, bij dat zelfbeeld. Dus ik denk dat het heel erg begint met in ieder geval in eerste instantie. Uh, meer bewustwording uh, dat dit er inderdaad, dat heteroseksualiteit nog zo duidelijk de norm is in ja. allerlei impliciete boodschappen en dat acceptatie uh, hoe gek dat dan ook klinkt, acceptatie niet altijd genoeg is want acceptatie uh, je, je accepteert geen hetero's nee. om maar nee. een vergelijking te maken dus het geeft wel aan, je accepteert een minderheidsgroep dus dat is iets heel anders als, uh, het moet normaal dus worden dat, uh, uh, ja. maar dat is gelijk ook het ingewikkelde denk ik ja, en de vraag is ook of je dan moet inzetten op dat het normaal moet worden. Uh, want dan zijn er ook altijd mensen bij die toch niet normaal kunnen. Uh, hè. Normaal is altijd versus een anders. Ja. Um, dus ik zou eerder inzetten op meer ruimte voor diversiteit. Jantine van Lisdonk, socioloog bij Kenniscentrum Rutgers. En promoveert dus hierop vandaag aan De VU. Dank u wel. 1, 2, 3 voor de dag. Zaken die spelen vandaag. De schaatsbond KNSB gaat om tien uur... het ijs boren in Haaksbergen en anderhalf uur later in Arnhem. En daarna weten we of en waar de eerste marathon op natuurijs... zal worden gereden. Mag een lokale rechter in Duitsland een stad dwingen... om dieselauto's uit bepaalde straten te weren... omdat de luchtverontreiniging er te groot is? Op die vraag komt vandaag, nadat een oordeel vorige week... nog werd uitgesteld, een antwoord. Dat die Duitse diesels helemaal niet zo schoon zijn... als de fabrikanten altijd hebben beweerd, dat weten we. Dat had weinig gevolgen. De auto-industrie draait nog altijd op volle toeren. Maar die motoren stoten dus nog altijd giftige gassen uit. Vooral stikstofdioxide. En in 70 Duitse steden worden alle grenswaarden overschreden. En die steden op slot doen is het enige wat nog kan... volgens de Duitse milieubeweging. Voor 15 miljoen auto's dreigt dan een verbod. Vanmiddag wordt de zaak die bekend staat als de insulinemoorden tegen de 21-jarige Rotterdammer Rahit A. voor het eerst behandeld in de rechtbank. Onze verslaggever Trudy van Rijswijk is daarbij. Trudy, um, kan je nog even op een rij zetten waar die zaak over gaat? Uh, het gaat om moord, uh, meerdere moorden, of pogingen tot moord op bewoners van verpleeghuizen. En dat gebeurde door ze insuline toe te dienen, terwijl daar helemaal geen noodzaak voor was. Of te veel insuline toe te dienen. Die man die werkte daar als verzorgende. En um, ja, het begon allemaal met een mevrouw uit Puttershoek. Die uh, woonde in een zorginstelling en daarvan bleek dat ze insuline had gekregen, terwijl dat medisch gezien onzin was. En uh, toen meldde de instelling dat bij de politie en ze meldde er ook bij dat ze twijfelde aan een eerder geval... waarbij die mevrouw niet alleen ziek werd, maar ook was overleden. En toen kwam het balletje aan het rollen. Er zijn meer verpleeghuizen zich achter de oren gaan krabben. En het resultaat is twaalf extra meldingen. Vijftien in totaal dus. Puttershoek, Ridderkerk, Rotterdam. Ja. Die twaalf meldingen, waar die Rahit dan mogelijk bij betrokken is... wat gaat de rechtbank hier vandaag over zeggen? Nou, tot nog toe is die ene moord... en uh, twee pogingen worden <coughs> ten laste gelegd. Maar er zijn ook drie lichamen opgegraven. Want van die twaalf extra meldingen gaat het om zes doden... en zes mensen die het hebben overleefd. Ja. En wat we nog niet weten is... Uh, Kun je die andere zaken ook aan hem te lasten leggen? Of ja, heeft hij daar niks mee te maken? Of ligt dat allemaal anders? Of is het gedeeltelijk waar en niet waar? Dat wordt allemaal hopelijk vanmiddag helder. Ja. Hoe lang kan deze zaak nog gaan duren? Want het is een eerste stap. Ja, dit is een performazaak. zaak Dan ga je even kijken van wat kan je wel en niet ten as te leggen. Nou, en dan komen er nog diverse zittingen. Ja, hoe lang kan het duren? Dat, er moet eerst nog eens even bepaald worden hoe groot de zaak eigenlijk is... waar we vanmiddag mee beginnen. En dan uh, kunnen we zien hoe lang het gaat duren. Hoe meer uh, gevallen, hoe langer het gaat duren. Want hoe langer het, het onderzoek gaat duren, dat is logisch. Weet wel meer over die uh, Rahita eigenlijk... Ja, hij was uh, stagiair, dat weten we. Hij was ook gedeeltelijk freelancer. 21 jaar oud, Ja, verder weten we er niet zo heel veel van. Uh, we weten wel dat hij ook nog eens een keertje is opgepakt... omdat hij 5000 euro gestolen zou hebben van iemand uit een verpleeghuis. Maar gevallen als dit, nee, ja. daar is er niets van. Vandaag dus de eerste zitting in die zaak van Rahid A, de 21-jarige Rotterdammer. Trudy van Rijswijk, dankjewel. Meteen hier op de zender. Uh, dan uh, gaan wij luisteren naar uh, spraakmakers. Guilene is weer aangeschoven. Goedemorgen weer. Goedemorgen uh, nogmaals. Wie heb je allemaal aan je tafel? We gaan na tien uur in ieder geval uitgebreid herinneringen ophalen aan Mies Bouwman. Mm -hmm. uh, als mensen nog graag ook een herinnering met ons willen delen, dan moeten ze even mailen naar spraakmakerskro Dan lezen we dat ook graag voor Koos Postema, die is er in ieder geval. En Nathalie Huigsloot, journaliste van de Volkskrant, die dat hele mooie interview vorig jaar met Mies Bouwman had. Ik weet niet of jullie het ah, hebben ja, gelezen, maar uh... anders zeer de moeite waard om nog even. Terug te lezen, dat was een erg mooi gesprek. Dus zij zijn er naast Ronald Ockhuizen, die er ook is... en Karl Dietrich, oud-voorzitter van de VSNU, Vereniging van Universiteiten... dat is onze spraakmaker van vandaag. En hij kwam met uh, uh, het onderwerp wat wel interessant is... om te kijken met alle weersextremen die wij hebben... van doen we het nou nog steeds zo goed als land... Ja, water en dergelijke kunnen we nog prima bestrijden. Maar er moet uh -huh. wel uh, blijkt, toen we daar wat aan gingen. Klimaat-technisch. Ja. Ja, sorry als ik onduidelijk nee, ben. Nee, ik nee, heb het nee, al helemaal in mijn hoofd, hoofd zitten. Ja. Ja, ja. Dat we een groot aanvalsplan eigenlijk per gemeente moeten gaan opstellen. om tegen extreme weersomstandigheden ja, ja. bestand te zijn. Want dat levert echt miljarden aan schade op. Grote regenbuien, extreme hitte. waardoor rails vervormen en dergelijke. Nou goed, heel verhaal. Rails vervormen? Ja, dat is serieus. We lachen daar een beetje om. Maar het zijn dus echt problemen van de toekomst. Heeft nog een standpunt? Dat gaat over de gemeentelijke belastingen. Dat ze voortdurend stijgen, is toch wel schandalig. Ja, dat is de stelling. Daar kan op gestemd worden. Ik wens uh, in ieder veel plezier zometeen met spraakmakers. Dus Kylen en jij ook. Een fijne dag allemaal. Ik wil nog eventjes wijzen op de podcast De Dag. Die maken wij sinds uh, korte tijd uh, ook al hier uh, bij NPO Radio 1. En die komt rond 12 uh, weer online. Dus u kunt u zich gewoon op abonneren. Dan komt hij vanzelf binnen. En u krijgt natuurlijk nog het nieuws van Elisabeth Steins zometeen. Dan rest mij nog u een zeer prettige dinsdag te wensen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De verkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door United Democrats, de partij van oud-premier Westcott-Williams. De fractie komt één zetel tekort voor de absolute meerderheid. De partij van de afgetreden premier Marlin behoudt vijf zetels.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 AWB Verkeersinformatie. De start van de ochtendspits op de A22 Beverwijk richting Velsen. Daar is bij de Velsen tunnel nog altijd dicht. U kunt omrijden via de Wijkertunnel. Maar de vertraging loopt inmiddels op tot een half uur. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Staat bij Ravenstein nog 6 kilometer na een aanrijding. De vertraging is daar 20 minuten. En tenslotte de A58 vanuit Eindhoven richting Breda. Bij Tilburg 4 kilometer. En houdt u daar rekening met een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRW. Licht en spot zijn definitief gedoofd. Guilene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. Dag lieve Mies, keizerin van de televisie, oermoeder van de televisieshow. De kranten staan vanochtend natuurlijk allemaal stil bij het overleden van tv-icoon Mies Bouwman. Wij straks ook, na tien uur, komen daarvoor langs oud-collega van Mies Koos Postema... en de Volkskrant-journalist Nathalie Huigsloot, die vorig jaar nog een erg mooi interview had met Mies Bouwman. Nu al aan tafel hier, Spraakmaker van de Dag, Carl Dietrich... is oud-voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, VSNU... en was tien jaar oud toen Mies televisie schreef met Open het Dorp. Goedemorgen. Yes. Goedemorgen. Goedemorgen. Inmiddels zijn er een paar jaar bijgekomen. Bij mij wel, ja. ja, ja. Bij Michelas niet meer. Nu niet meer. Nee. Het was een prachtige uitzending. Ik herinner me dat als de dag van gisteren. Ja. Met mooie herinneringen daar. Ja, ja, ja, absoluut. En zo zullen er velen zijn. Ze komen straks allemaal voorbij. Ronald Okhuizen is er ook al de hoofdredacteur van het Parool. De krant die wellicht opnieuw tot best vormgegeven kranten van de wereld wordt uitgeroepen. Ja, ja. dat hebben we zojuist gehoord. Steek maar in gehoord. de zak. Ja. Ja, dat is, we, we zijn vorig jaar hebben dat gewonnen de mooiste krant ter wereld En uh, we zijn nu weer genomineerd met de New York Times en La Republica, Dus serieuze tegenstanders. Ik wil er meer over weten zo. Stand.nl gaat vandaag over de gemeentebelastingen... die. Zijn zijn dit jaar wederom gestegen, gemiddeld met zo'n 2 tot 2,5 procent. De stelling is vandaag... de voortdurende stijging van lokale belastingen is schandalig. Meneer Dietrich, eens of oneens daarmee? Oneens. Oneens. Ja. Waarom? Omdat het Rijk steeds meer taken overheeft naar de gemeente. De gemeente dus worden en steeds verder worden gekort op het gemeentefonds. Andere inkomsten moeten zoeken. Dat kan alleen maar door de gemeentelijke belastingen. En bovendien vind ik dat Nederland er fantastisch uitziet... wat betreft de publieke infrastructuur en onze publieke ruimte. Dus gemeenten vooral zo doorgaan. Oneens dus, Ronald Jank. Ja, ook een beetje saai, ook oneens. Want we leven in een fantastisch land en dat kost geld. Maar mijn probleem is wel dat die gemeenten zo ongelooflijk slecht communiceren. Ze weten eigenlijk niet uit te leggen waarvoor je betaalt. En dat ergert de mensen. Dus ze moeten echt daar iets aan gaan doen. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Want hij ligt weer op de deurmat dus. Een gemeente hebben die lokale lasten de laatste vier jaar... veel harder laten stijgen dan de inflatie. En in een aantal gemeenten zijn afvalstoffenheffing, rioolbelasting... en OZB met tientallen procenten omhoog gegaan. Het is goed dat de burgers kijken of hun waarde wel juist is. De onroerende zaakbelasting stijgt harder dan afgesproken. Woningbezitters, maar ook eigenaren en huurders van bedrijfspanden en winkels betalen deze OZB. De gemeente die heeft u nu bepaald voor dit jaar op 470.000. Oh, en u heeft nu een gemiddelde gemaakt van al die andere huizen? En ik of heb een gemiddelde gemaakt van alle andere huizen en dan kom ik op 380.000. Het is weer eens zover. De OZB, de onroerende zaakbelasting, gaat toch weer op nieuw omhoog. Ja, met een paar procent overschilt dat natuurlijk weer per gemeente. Van de lokale belastingen betaalt de gemeente allerlei belangrijke voorzieningen. Meneer Dietrich, die haalt het al aan. Het betalen van die voorzieningen wordt natuurlijk ook weer ieder jaar duurder. En dan is de vraag: ja, is het dan niet meer dan normaal dat die lokale belastingen ook wat stijgen? Of is het juist oneerlijk dat vooral woningbezitters te dupe zijn van die belastingverhogingen? Feit is in ieder geval dat de gemeentelijke belastingen jaar na jaar zijn gestegen. Hans-André Laporte is van de Vereniging Eigen huis. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Misschien is het goed om uit te leggen hoe dat nou ook alweer werkt. Want we hebben die afvalstoffenheffing en de rioolbelasting... en de hondenbelasting, dat is allemaal vastgelegd. Hè. De gemeente mag daar nooit meer voor vragen dan dat de kosten zijn. Maar bij de woningbezitters en OZB en WOZ ligt dat wat anders. Kunt u dat nog even uitleggen? Uh, ja, graag. Het um, dat, dat klopt inderdaad dat de gemeente niet mag verdienen... aan de afvalstoffenheffing. Dat is gewoon het ophalen van de huisvuilzakken. En de rioolheffing, dus de aansluiting van je huis op de, op de riolering... Als de gemeente daar wel meer uh, geld voor ophaalt dan ze er daadwerkelijk aan uitgeven, ja, dan moeten ze het jaar daarop de tarieven weer, weer verlagen. Mm. Het geld wat ze overhouden, om over iets anders gebruiken. De OZB, dat is iets heel anders. Dat is, dat is echt een gemeentelijke belasting. Daar gaat de gemeente helemaal zelf over. En ook over daar waar het naar aan wordt uitgegeven. En dat. Ik hoorde het net al een beetje, dat is de grootste ergernis... want we hebben het wel eens onderzocht. Um, mensen, huiseigenaren zijn helemaal niet a priori tegen uh, het betalen van een belasting... maar ze willen wel weten waar het geld aan wordt besteed... en vooral als dat meer is, want we hebben vandaag een onderzoek uh, gepubliceerd... en daaruit blijkt dat in voorschoten 27% meer OZB moet worden betaald dan, uh, dan vorig jaar... En dat is ruim 100 euro gemiddeld. Uh, uh, het kan in individuele gevallen veel meer zijn. En dan willen mensen toch echt wel weten... waarom, waarom moet ik uh, dit jaar veel, veel meer betalen... voor precies hetzelfde dan vorig jaar? Is dat überhaupt uh, te verdedigen, zo'n stijging? Goed uit te leggen? Nou ja, dat, dat, dat kan natuurlijk wel. We hebben in de crisisjaren gezien dat gemeenten zeiden... Ja, we zitten gewoon op zwart staat. we hebben geen geld meer. We hebben bijvoorbeeld bedrijfsterreinen aangekocht... om, om de grond te verkopen aan, aan bedrijven, maar dat lukt helemaal niet meer. We moeten de rente betalen... En we hebben geen geld meer, dus dan, moet het, dan wordt het geld gebruikt om het begrotingstuitend te krijgen. Soms mm -hmm. is het heel goed uit te leggen als er nieuwe voorzieningen komen... en als de, als de burgers dat steunen, die zeggen, ja, wij willen ook een nieuw, ik noem maar wat, een sportcentrum... of iets culturele activiteiten voor jongeren of juist voor ouderen. Daar vinden wij belangrijk dat geld aan wordt besteed. Daar mag best de OZB voor omhoog. Ja. Dat is het draagvlak. Want het is geen geormerkt geld, hè? De gemeente mag zelf bepalen waar ze het geld aan ja. uitgeven. Ja, volledig zelfbepaling. Ja, ja. Is het dan niet, uh, mensen, ik kan me voorstellen dat mensen daar een beetje gefrustreerd over zijn, dat toen het inderdaad slecht ging, toen we de economische crisis hadden, dat de gemeente dan zegt: we gebruiken het om de begroting sluiten te krijgen. en nu het beter gaat en de huizenprijzen stijgen. dan zeggen gemeentes: we laten het stijgen, want de huizenprijzen stijgen ook. Oh, kortom, de gemeentes laten het ja. gewoon altijd stijgen. Nee, dat, dat mechanisme werkt toch, toch niet helemaal zo. Het zijn een beetje communicerende vaten. Ik zat uitleggen aan de hand van een, een extreme gemeente zoals Amsterdam. Daar zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Gemiddeld uh -huh. met ruim 18 procent. De gemeente heeft het, het belastingtarief uh, laten dalen... zodat een gemiddelde Amsterdammer hetzelfde bedrag betaalt als vorig jaar. Je hebt natuurlijk huizen die veel meer uh, zijn gestegen... dan gemiddeld in hele populaire stadsdelen. Ja, die mensen betalen meer dan vorig jaar. Maar goed, hun huis is ook meer waard geworden... Um, er zijn ook gemeenten, ik noemde net al voorschoten... die daar dus geen rekening mee houden. Die zeggen, ja, wij, wij hebben gewoon geldtekort voorschoten... schrijft ook op de website zoiets van... we hebben jarenlang meer geld uitgegeven dan er binnenkwam. <lacht> dus we moeten en bezuinigen en de belasting verhogen. Ja, en nog een paar voorbeelden. Beemster bijvoorbeeld, dat is ook 20% gestegen. Of stijgt dit jaar Heerlen ook plus 17%. Ja, dat zijn ja, wel ja, ja, percentages nee, waar je het dan over hebt. Ja, wordt ja het... er zijn ook gemeentes waar het kan dalen. He, Gouda is een voorbeeld daarvan. Daar gaat de belasting met 18, bijna 19% naar beneden. Dus daar hebben ze... Uh, de OZB het bedrag wat je uiteindelijk onderaan de streep betaalt... met, uh, met een kleine 20 kunnen laten dalen. Ja. Is het al met al uh, niet tijd voor pas op de plaats van gemeentes? Of kun je dat niet zo zeggen? Um, Nee, dat kan je niet zo zeggen. Kijk, gemeentes, wat ik net al hoorde, dat het klopt. Gemeentes moeten steeds meer doen vanuit het Rijk. Uh, krijgen ze allerlei taken overgeheveld en daar worden ze niet altijd goed voor gecompenseerd of ja. genoeg voor gecompenseerd. Um, maar dat zijn afspraken tussen de, het, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenten. En dan gaat heel veel geld via het gemeentefonds naar gemeenten toe. Dus daar, dat mag je niet zomaar één op één afwentelen op de inwoners en vooral specifiek. Op de huiseigenaren, want ik hoorde het net ook al bij de inleiding. Kijk, de huiseigenaren alleen betalen die OZB, maar de voorzieningen die daarvan worden betaald, die zijn voor iedereen. Dus om het maar eens even heel scherp te stellen: een gemeente met heel veel, uh, met relatief veel huurders, uh, studentensteden bijvoorbeeld, die gebruiken voorzieningen. Die worden betaald door de huiseigenaren en alleen door huiseigenaren. Overigens bedrijven betalen ook ja. eh, OZB. CBS komt vandaag met cijfers die zijn helemaal totaal onbegrijpelijk. Want dan zie je opeens een gemeente als Eemsmond... waar dan de torenhoge OZB per inwoner zou worden betaald. Maar, maar dat heeft dat dan dat met bedrijven te maken? Heel veel bedrijven zijn. Ja, ja. ja, ja precies. Ook nog duidelijk. Maar ja. eigenlijk moet iedereen dus de huizenbezitters wel... Uh dankbaar zijn, meneer Dietrich. Want die leveren zoveel voorzieningen. Ja, maar meneer André de Pocht, die heeft een heel geduanceerd betoog. En terecht, denk ik. Aan de ene kant kan ik me voorstellen dat je als directeur... van de Vereniging van Eigenaren van Woningbezitters... opkomt voor het belang van, eigen, van eigenaren van woningen. Aan de andere kant, het is ook in ons belang dat de publieke ruimte... de voorzieningen in een stad op een niveau zijn waar je, ja. Ja, waar je wat mee kunt. Hè? Ik ben zelf voorzitter van de Raad van Toezicht... van een gezondheidszorginstelling voor pleeghuizen. Als ik zie wat de wet maatschappelijke ondersteuning... op welke manier die de afgelopen jaren is gekrompen... wat de gemeente daar nog voor moet doen in onze richting... Ja, dat is bijna niet op te brengen. Dus je moet op de een of andere manier die gaten zien te vullen. En we vragen allemaal meer verpleging. Meer, zijn ja. We zijn steeds meer ouderen We willen onze publieke voorzieningen goed op orde. We willen cultuuraanbod, we willen sportvoorzieningen... We wel alles goed geregeld hebben, dus daar moet iemand een prijs voor betalen. Ja, dan nou, dan, dan ben ik dat maar. Hardop doordenkend. Ja, u kunt het zich misschien ook voorloven. Er zullen mensen zijn die zeggen ja, ik niet. Dus ja. uh, dat mak makkelijk praten voor meneer Dietrich. Maar als we horen, er is veel overgeveld naar de gemeentes, Ronald Ockhuizen, Dan moeten we eigenlijk gewoon in Den Haag zijn. Om te zeggen, dat is prima. We betalen meer aan die gemeentes, maar mag het dan daarna een onsje minder zijn? Ja, ja, ja, ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar aan de andere kant slaat ik me wel aan bij mijn tafelgenoten. Want kijk, als je. Ik woon zelf in Amsterdam, in de, in de hoofdstad van het land. En als je ziet hoe die stad de afgelopen jaar is mooier is geworden en schoner is geworden. Hè? Want dat vergeten mensen altijd. Ik bedoel, we hebben die fantastische prullenbakken... waar je dag en nacht je vuilniszakken in mag gooien. En dan komt er twee keer per week een vrachtwagen langs. En dan worden die bakken uit het trottoir geteeld. En wordt leeggestort. Alles kost zoveel geld. We zijn, er zijn veel feesten. De parken zijn mooier geworden. De leefbaarheid in de stad is enorm omhoog gegaan. Ja, daar moet je natuurlijk een prijs voor betalen. Ja. Het is inderdaad alleen wel zo... dat je die druk niet te veel moet opvoeren. Zeker in Amsterdam zijn de huizenprijzen extreem hoog. Die zijn voor heel veel mensen al niet bereikbaar. Heel veel mensen leven op de rand van dat ze nog net die hypotheek kunnen betalen. Maar ja, als die rente weer gaat stijgen, wordt het lastig. En als de gemeente dan ook nog zeg maar, gaat trekken aan die budgetten... dan wordt het voor heel veel mensen bijna ja. onmogelijk... om in een stad als bijvoorbeeld Amsterdam te wonen. En dat is natuurlijk wel een grote punt van zorg. Ja, ja, dan moeten we even op. Is meneer André Laporte nog aan de lijn? Zeker. Hoeveel mensen gaan in bezwaar tegen de beschikking... rond de WOZ-waarde, meneer André Laporte? Nou, dat, dat aantal is afgenomen. En dat komt omdat gemeenten dit eigenlijk steeds beter doen. De okay. hele waardebepaling is uh, toenemende mate geautomatiseerd. In het mm -hmm. verleden uh, waren er echt honderdduizenden bezwaarschriften. Omdat um, mensen jaar op jaar hetzelfde bezwaar moesten maken. Mm -hmm. Als je nu eenmaal goed in het systeem zit, is dat niet meer nodig. Het aantal bezwaarschriften is... Sterk gedaald. Het precieze aantal weet ik niet. De waarderingskamer die, die is de toezichthouder daarop. Uh -huh. um, ik dacht dat het rond de 200.000 uh, lag, misschien iets meer. Uh, maar de helft daarvan wordt gehonoreerd. Okay. Uh, de andere helft wordt dus afgewezen. Kijk eens aan. En woont u dan nou in dit gegeven Maastricht? Ja. Ja, dat vind ik niet zo gek dat u het allemaal prima vindt. Want dat is maar een stijging van 0,6 procent. <lacht> dus dat valt nogal mee. Ja, maar zo is het altijd in het zuiden. <lacht> in zon vaker, het zuiden is alles van, beter. In het zuiden is alles beter. Mee, ja. Goed, laten we ons oor dan uh, te luisteren gaan leggen naar andere delen van het land gert van Rooij is het ook oneens met de stelling. Hij zegt wel, moet er goed toezicht op de besteding zijn... zodat stijging niet onnodig is. Nou ja, dat hangt ook denk ik samen met die communicatie, Ronald... waar jij het al even over had. Ad van Eker is het wel eens met de stelling. Hij zegt, lokale bestuurders gaan wel erg snel over tot lasterverhoging... als er gemeentelijke gaten vallen. Hier in het dorp is het hangen van camera's in het centrum... begroot op 65.000 euro. De echte kosten, 125.000 euro. En wie betaalt daar vervolgens, wie moet daarvoor opdraaien? Dat is de burger. Dus Ad van Eekre is het eens met die stelling. Gaan we naar Otto Jongmans. Goedemorgen, meneer Jongmans. Goedemorgen. U vindt het niet ja, schandalig? U bent het oneens nee, met die stelling? ik vind het niet schandalig. Ik begrijp wel dat het pijn doet als je meer belasting moet betalen. Maar van de andere kant, we wonen in een van de best georganiseerde landen ter wereld. Ga de grens met België maar over... en je merkt dat er van de wegwijziging eh, dikwijls helemaal niks klopt. Nou, laten staan aan de maar... kwaliteit van de wegen... Uh, nou, nee, de bewegwijzering. Hè? De ja. zo. Dat is daar dikwijls al een chaos. Maar goed, het is maar een voorbeeldje. Maar we hebben hier enorm veel voorzieningen... en alles wordt ongelooflijk mooi en netjes onderhouden. Dat kost geld, maar daar krijg je dus ook wat voor. En, uh, maar voor de rest is er natuurlijk een een versluierde bezuinigingsoperatie geweest van het Rijk. Die hebben een heleboel taken over de schutting gegooid naar de gemeente... maar er geen geld bij gegeven. Mm -hmm. Dus moet de gemeente meer belasting heffen om haar geld te komen. Je kunt veronderstellen dat we daardoor ook wel weer minder... inkomstenbelasting aan het Rijk betalen. Zegt, OTP, je kunt dat veronderstellen? Dat is dat ook zo? Je, ja, en dat is ook zo, want het Rijk wil graag bezuinigen... En ik vind dus de, de, de stelling dat de gemeenten maar raak doen met die belastingen. is vooral in een verkiezingsjaar. is natuurlijk een onzinnige stelling. Geen politicus gaat de, gaat de kiezers tegen zich in het harnas jagen. door. Uh, te hoge belastingverhogingen in te stellen. Ja. Meestal is het dan een gevolg inderdaad, van tegenvallers... of miscalculatie in vorige jaren. En die OZB, ik heb het al eerder horen zeggen in deze uitzending... die kan inderdaad heel onrechtvaardig aan uh -huh. uitpakken... Want uh, huizenbezitters zijn niet per definitie vermogende mensen. Het is net als wat er gezegd werd. Soms kun je, heb je net met je laatste dubbeltjes... kun je de rente en aflossing financieren. En dan krijg je er ook nog eens een belasting overheen... omdat je huis zo duur is. Yep. Daar zou beter naar gekeken moeten worden... of dat wat gelijkmatiger verspreid kan worden. Goed, duidelijk. Lasten. Dank, De Jongmans. Otto Jongmans en een fijne dag nog. Gaan we naar Jaap Vermeulen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is volgens mij ook precies de frustratie die er bij u is, hè? rondom het huis. Ja, nou, ik ben geen uh, huisbezitter. Precies om de reden waarom ik uh, wat ik geschreven heb. Uh, dat is dat uh, in de jaren 70 werd al gepropageerd: uh, koop uh, een eigen huis. Dan wordt uh, dat van jezelf. Wat ze er niet bij zeiden dat is dat aan het einde van de looptijd uh, je de, de dracht van het huis misschien wel twee keer betaald uh, hebt aan uh, rente en dergelijke. Maar uh, uh, het is ook zo dat we kunnen nu niet meer kunnen protesteren. Uh, als ik wil protesteren tegen de OZB-belasting, uh, wat in mijn geval dus niet hoeft, uh, daar heb ik bewust voor gekozen. Uh, dan is dat niet mogelijk. Want uh, ja, als je naar huis gekocht hebt, uh, je kan geen kant meer op. Nou dat... ja, je kunt toch protest aantekenen. We horen net dat in de helft van de gevallen wordt het ook uh, uh, gehonoreerd? Uh, kan, je kan een bezwaar maken. Ja. En uh, op basis van dat je een te laag inkomen hebt, uh, kan het kwijtgescholden uh, raken. Maar niet omdat je bezwaar hebt tegen het uh, principiële systeem. Nou, oh, het principiële systeem bedoelt u? Ja, ik wou zeggen met de waardestijging en, uh, en de stijging van de belastingen, als dat volgens jou zelf scheef is, dan kan je daar wel degelijk bezwaar tegen aantekenen. Maar je bedoelt gewoon het hele systeem, dat je dat niet zomaar kunt beïnvloeden met één bezwaarschrift. Nee, dat klopt. Als je een huis, als je een huis koopt, dan zou je die, die OZB-belasting moeten betalen. Maar uh, toen er gezegd werd, koop een eigen huis, dat woord van jezelf, uh, vanaf de zeventiger jaren. Ik kan me dat nog sterk ja. herinneren dat er zo over gesproken werd. Uh, ja, dan zit je hier aan vast. en uh, ja, Daar valt geen bezwaar tegen nee. te maken. Goed, duidelijk, dank. Uh, Hans-André Laporte, even terug naar dat aspect... wat Jaap Vermeulen of Otto Jongmans net aanhaalde. De verkiezingen, dat vond ik nog wel een interessant uh, aspect aan. Scheelt het inderdaad dat de stijgingen misschien minder hoog zijn... doordat er verkiezingen zijn dit jaar? Zou dat kunnen? Ja, dat, dat, dat zou best kunnen. Um, wat wij wel gaan doen is kijken per gemeente... hoeveel die uh, belasting in de afgelopen vier jaar is... Uh, gestegen. En dat kunnen mensen dan. Ja, tegen de verkiezingsbelofte van vier jaar geleden aanhouden. Dus als ze gestemd hebben op een partij die zegt... wij houden de OZB in de hand. Misschien omdat dat in de jaren daarvoor juist uit de hand was gelopen. Uh -huh. Dan kunnen ze kijken of dat inderdaad is waargemaakt... of dat het niet klopt. We hebben bij de vorige verkiezingen gezien dat er gemeenten waren... waar in vier jaar tijd de OZB met maar liefst 80 was gestegen. Zonder dat daar iets tegenover stond aan nieuwe voorzieningen. Dat was ook uh, wel bekend in de gemeente. Maar het, het werd allemaal veroorzaakt door echt slecht financieel beheer. En dat is natuurlijk heel erg treurig. Dat dat, want ik hoorde net ook zeggen dat allerlei voorzieningen en verplichtingen met, met, met zorg en uh -huh. uh, andere, andere uh -huh. voorzieningen voor, voor inwoners als het daaraan wordt besteed, is het natuurlijk allemaal goed besteed. Ja. Maar als het wordt besteed aan als het moet uh, gebruikt moet worden om de begrotingssluitend te krijgen, dan is dat natuurlijk ja. heel erg treurig, Want dan krijg je er niks voor terug. We gaan nog naar Gerrit Schinkel. Goedemorgen, meneer Schinkel. Goedemorgen. En bent u zich rot geschrokken of valt het mee dit jaar? Nou, ik had uh, vanochtend toen ik een mailtje las, heb ik dus even zitten kijken. Ik, uh, ik heb van de week heb ik die uh, specificatie binnengekregen. Dat was een aardig bedrag. Nou kon ik die van vorig jaar niet vinden, maar wel van twee jaar geleden. Maar dan ja. valt mij op dat het best meevalt. Een stijging van 38 euro in twee jaar. Kijk aan. En waar woont u, als ik vragen mag? Ik woon in Gouda. En, ah, uh, de, OZ, de, o, en de OZB, dat is een mooie meevaller, Want ja? dan betaal ik, hoewel de, het van, van 205.000 naar 223.000 bij mij... betaal ik 57 euro minder aan OZB-belasting. Ja, het het ja, precies. enige wat ik meer betaal, dat gaat met name in de, ja, de rioolhefie. Ja. Maar dat heeft denk ik ook te maken met achterstallig onderhoud in Gouda. Dus daar zal een inhaalslag gepleegd zijn. Maar ik vind het allemaal nog wel mee. Het dat is grappig dat u nou juist vanuit Gouda belt. Want dat haalde Hans André Laporte ook aan... als het voorbeeld van ja. de gemeente die er het beste van afkomt dit jaar. Nou, dus... kijk eens, dus anders staat Gouda ook eens een keer positief. Ik wou net zeggen, is het ook een keer fijn om daar te wonen, hè? Ja, ja, is nou, geen... dat... Bijna altijd fijn. U doet ja. dat toch met plezier, kan ik me zo voorstellen. Goed, dank in ieder geval voor uw uh, telefoontje. Okay. Ja, ik keek snel uh, op de site van het AD. Die hebben dan altijd zo'n mooi overzicht. Hè? Dat je je eigen gemeente kunt invullen. En dan kun je precies zien of je erop vooruit of achteruit gaat. Vandaar dat ik uh, ja. Carol Dietrich ook bij u wist. Dat is maar 0,6 procent. Nou ja, Amsterdam. Oh. Uh, daar hebben we ja. Hans de André de Laporte al voldoende over gehoord. Ja. Uh, die bedank ik ook voor het reageren. En uh, het uitleggen van uh, de hele boel. Hans André Laporte. Dank. Graag gedaan. En uh, u kunt natuurlijk via de site online, via stand.nl, nog uh, mee blijven discussiëren de rest van de dag. Dus ja. kijken wat er nog meer in het uh, nieuws is vanochtend. Natuurlijk uh, het overlijden van Mies Bouwman, waar we straks uitgebreid uh, na tien uur over zullen gaan praten en uh, herinneringen aan zullen ophalen. Meneer Dietrich, uw uh, oog viel vooral op uh, de verhalen over de Brexit. Vanochtend. Ja, vanochtend wel. Ik, was, uh, ik heb gisteren met enige spanning uh, gewacht... tot de toespraak van de Labour-leider Jeremy Corbyn uh, bekend werd gemaakt. En het is interessant dat Labour voor de eerste keer in twee jaar... eigenlijk een positie bepaalt in dat hele brexit-dossier... Dat kan opportunistisch zijn om de een aantal twijfelende tories over de streep te helpen... zodat dat straks een regeringscrisis gaat ontstaan... en er dan nieuwe verkiezingen zouden komen in Groot-Brittannië. Het kan ook zijn dat Labour inderdaad eh, toch een afweging heeft gemaakt... en heeft gezegd uiteindelijk kiezen wij om in elk geval aangesloten te blijven bij eh, de EU... En ik denk dat dat voor Engeland een ongelooflijk goede stap zou zijn. Ik merk nu, als, ook als lid van, de van het bestuur van de Universiteit van York... dat er enorme vrees is in Engeland voor die brexit. Hè. Mm -hmm. Er zijn mensen die daar heel hard in zitten. Maar heel veel mensen zitten laten denken, wat betekent dat nou? Wat gaat er dadelijk nou om me heen gebeuren? Wat gebeurt er in die academie? Wat gebeurt er met onderzoeksschilderen? Wat gaat er gebeuren met internationale studenten? Maar de zelfs, juist die jongeren, meneer Dietrich, die waren ja. toch juist tegen die brexit? Die waren dus die... tegen de brexit. Ja. Dus ik denk dat Corbeen met dit standpunt het ook de jongeren weer naar zich toe zal trekken. Ik weet niet of ik het partijprogramma van Labour... op alle punten even realistisch vind. Want ze hebben bijvoorbeeld een pleidooi gehouden... voor gratis onderwijs. Nou, dan zit ik even te denken... als je van 9.000 pond onderwijs, collegegeld... opeens naar nul moet... wie dat dan de rekening moet betalen. Ja. Dat zal een ontroerend zaakbelasting in Engeland wel zijn. <laughs> maar, het is wel heel interessant. Op die ja. discussie over dat brexit... echt op dit ogenblik de komende drie vier maanden... worden beslissend om te kijken of Engeland naar een harde... geen... Of naar een soft Brexit gaat. Dus ik vond dat een heel interessant thema. Ja, dat geen, dat houdt u ook nog steeds. Uh, ik hou dat ook nog. als steeds een van de opties. Ik houd als er ja? nieuwe verkiezingen zouden komen en ja, dan komt een hele andere regering aan de macht. Dan sluit ik niet uit dat ze de rekening kan opmaken. het, is, het gaat om miljarden. Mm -hmm. Het gaat om triljarden, denk ik dat je daar dat je dan uiteindelijk je knopen gaat tellen. Ja, voor Nederland zou overigens een zachte brexit... ook nog voordeliger zijn Absolute. in ieder geval. Ja, ja zeker, we, uh, zeker. Het is dat dat onze grootste handels, uh, ja. Ja, handelsbelangen hebben enorm. Ja. In het Engeland. Ja. Er is natuurlijk, Ronald, al wel vaker ook gezegd... als er nu opnieuw gestemd zou worden... dan is ja. de kans groot dat, dat de Britten echt wel tot een ander oordeel zouden komen. Ja, ja, ja dat, kijk, er is destijds natuurlijk uh, misschien ook veel op sentiment gestemd. Uh, de, de, de Jongeren inderdaad. We zien dat de jongeren heel graag aangesloten bleven. En dat de ouderen eigenlijk vooral... de de stemmen zeiden we, we zijn voor die brexit. Als je het mm -hmm. zwart-wit moet zeggen. Uh, nu is er veel meer bekend. Dat is zo pijnlijk. Het gaat in, op een gegeven moment in een versnelling. Is natuurlijk, het is wel lang voorbereid geweest. Maar mensen zijn toch achteraf gaan stemmen... met te weinig informatie. En heel veel... Uh, ik was toevallig vorige week... even heel kort in Londen. Heel veel mensen... die destijds best geporteerd waren van de brexit... hebben daar nu ontzettende spijt van. Want die zeggen, ja, met de kennis van nu... had ik, had ik dat niet gedaan. Ja. En dat is wel ernstig. Aan en de andere kant, ja, uh, het is een referendum. En uh, nou ja... Nederland, doen we er niet meer aan. Maar uh, uh, het is gebeurd. Sterkt en ik zie, jou dan ik dit, als je niet, dit hoort? van Dat is nou, veel beter ik, misschien? Ja, God, Dat ging natuurlijk wel weer om een correctief referendum. En, en, en het vraag van, dit, dit, dit was een bindend referendum, uh -huh. maar ik vind wel dat je bij een referendum uh, mensen buitengewoon goed moet informeren, dat je heel veel tijd moet nemen, want we zijn nou al eenmaal allemaal niet tops econoom of topspecialist om hier een wijze beslissing over te nemen. Ik denk zelfs als je een specialist bent dat je heel veel studie moet doen om te weten wat hier wijsheid is. En om dan uh, aan de gemiddelde burger te vragen of ik het ben of wie dan ook. Van, wat vind jij er nou van? Ja, je, je formuleert wel een mening... maar dat doe je toch vaak op een ja. soort van sentiment. Want je eigenlijk weet je het gewoon niet zo goed. Ja. En dat is dus in dit geval uiterst gevaarlijk. Eigenlijk hebben we toen in die brexit-campagne gezien... wat fake news en news ja. in feite betekent. Hè? Ja. Dat, dat, dat, dat, het is er is zoveel met argumenten gegooid... Nou, met sentimenten, achter, ja. Met sentimenten, waarvan ja. je achteraf moet zeggen... alsjeblieft, daar is nergens op gewaardeerd. Het uh, verbaast mij overigens dat nog steeds een aantal Engelsen denken... dadelijk hebben wij, dan hangen we onze, vla onze vlag weer op een schip... en samen met Australië, Canada, Nieuw-Zeeland... gaan we die wereldzeeën weer veroveren. De ja, ja, empire Ja, is maar back. goed, ook daar zijn uh, nog steeds geluiden die dat laten klinken. Ja. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ja. Romantiek. Heel ja. vreemd dat dat zo'n rol speelt. Ja. Wat is er mis met romantiek? <laughs> nou, zolang het met kaasjes en eten gaat. <laughs> dan is er niks wat mis is het mee. Toegestaan. Als het gaat over het nationale sentiment. Ja, dan wordt het glad ijs. Ja, dan moeten we ermee ophouden. Ja. Jongens, alvast als, als opwarmer. zometeen voor het mediaforum. Meneer Dietrich, u zei het al net. Jongetje van tien, open het dorp. Ja. Dat is de eerste herinnering. die denk ik ook bij velen hoor. als het ja. gaat om Mies Bouwman. naar boven komt. Dus voordat je wat ouder bent. hè, dat je herinneringen hebt aan die tijd. En ik herinner me dat inderdaad, dat was de eerste zo'n hele lange uitzending. Ik vond het formidabel. Ik denk dat ik daar in mijn pyjama natuurlijk keurig gekapt kapseltje heb gezeten. Ja. En gekeken heb naar wat er die avond gebeurde. Maar het, het feit dat mensen zo gul waren. Uh, 16 tot 22 miljoen heb ik ergens weer gelezen dat er werd opgehaald. is dus voor die tijd een ongelooflijk bedrag. Hè? Dat, en dat dat bij elkaar kon worden gebracht. Dat gaf je aan de ene kant het gevoel van nationale trots. En aan de andere kant was er een mevrouw die dat allemaal uit onze zakken klopte. En dat ging. Dat ging geweldig. op een hele natuurlijke manier. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Graag formidabel. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat meneer Postema daar dadelijk over gaat vertellen. Want ja, dat was toch een van de, ik denk van de iconische uitzendingen van de tv. Ja. Koos Postema die staat al aan de andere kant van het glas zogezegd klaar... en komt zo meteen de studio in samen met Nathalie Huigsloot... is journaliste bij de Volkskrant die dat mooie interview... met Mies Bouwman vorig jaar nog had. En we hebben ook aan mensen uit ons netwerk van spraakmakers gevraagd... wat herinneringen op te halen. Vond van Aarsen heeft het over nostalgie, eenvoud. Vroeger was het overzichtelijk respect, bewondering en authenticiteit. Zo karakteriseert hij Mies Bouwman. En Tom Lichtvoet Mies Bouwman was de laatste tv-presentator... die ook dingen op het scherm bracht waar niet iedereen het mee eens was. Zo is het toevallig ook... Nog eens een keer. Volgens mij gebeurt dat tegenwoordig ook wel. Maar zijn de reacties eh, nog net iets steviger? Alhoewel, als je de, ook weer daar de interviews over leest... en de reacties van destijds, verschilt ja. scheelt het niet eens zo heel erg veel. Ja. Straks praten we dus verder in de tweede deel van Spraakmakers. NTO Radio 1. Het zijn de nieuwtjes uit de wereld van de wetenschap. De diepte in, in het holst van de nacht. Laat je meevoeren met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen...